Het wordt 0 tot 5 graden. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad heeft het verkeer vanochtend op veel plaatsen last van dichte mist. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 You might say I'm a doubtful guy, it's a doubt, but this and that and why But it's truly not so bad as long as you keep the fear from your mind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 grown song you're acting like a moron just do what should been done should i cut my hair or let it grow have another dream or head on home should i form my Kerst is nog niet begonnen, maar ik, ja, af en toe wil ik ook kerstplaatjes draaien. Ja, pas alleen was mijn dochter naar een van de Luister, ik doe even niet zo achter. Joh, Sinterklaas moet nog beginnen en ik hoor al kerstmuziek op het station. Ja, die heb ik er even afgeknipt. Dat kan echt natuurlijk niet. Doe even gewoon zeggen. Laten we eerst gewoon even kerstbehandelen, of Sinterklaasbehandelen. Dan pas aan de kerst gaan doen. Happy Volgende Camper. Week. Ja, Happy Camper is een Nederlandse uh, uh, uh, ja, muziekproject rond toetsenis Rob, uh, uh, Job Roggeveen. Ooit ontstaan in 2011. Het is een hele selectie mensen. En dit was een van de geinige platen die ze een paar jaar geleden uitbracht. Born with a borrowed minds. Ja, geleende gedachte is het, is het, is het geboren. Vaagheid. Ja, die zit volgens mij ook op een filosofie cursus. Ik heb de een paar week namelijk filosofiecursus cursus gedaan. Ah, ik, ik vond moet je zeggen, al zo wijs uit je ogen kijken. Ja, ja. ja het is, je zit natuurlijk wel weer tussen de oude mensen. natuurlijk, Hoewel ik zelf ook op leeftijd huh. raak. Maar goed, uiteindelijk ja, het is het toch niet helemaal mijn ding. Ik vond het vroeger wel leuk, maar het is echt zo vaag. Het gaat terug naar Aristoteles, uh, Socrates, Iperium, uh, of hoe weet je dat? Hoe spreek je het ook allemaal? Uit. Maar goed, uh, sorry, we waren even bezig met iets anders. Iets anders Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we nemen weer een kijkje in het verleden. Het is vandaag 2 december. Wat kunnen jullie sowieso al melden? Een van de interessantste die, die me tegenkwam... was de, een treinkaping bij Wijster. In 1975, 7 over 10... werd er op een noodrem getrokken in de trein. En zeven Zuid-Molukse jongeren... Er kaapte de trein. Eh, dat was, uh, die kwam uit Boven Ja, Laten bij de punt waar het ook mensen uit Bovensmeelde. En dat was uh, ja, in naam der Vrije Republiek. De Zuid-Molukken wilde ze een staat. Een vrije staat. En dat was er al 25 jaar beloofd. Komt het er nog van of niet? Nou, blijkbaar niet. De regering draaide daar natuurlijk een beetje omheen. Uiteindelijk doodden ze een machinist. En twee passagiers. Althans, eerst één passagier. En toen uiteindelijk, hebben ze nog geprobeerd een andere passagier te doden. Die, re die rende uit de trein. Daar schoten ze op, hij viel neer. Toen dachten ze dat hij dood was. Toen dachten ze, nou, de derde, derde slachtoffer. Vijf minuten later stond hij op, rende niet weg. Dus die kwam weg. Dat was een heel spannend iets. Dat was bijna ook op de televisie te zien. Die beelden. Uh, uiteindelijk hebben ze dus wel een derde slachtoffer gemaakt. En ze hebben, uiteindelijk hebben ze daar een tijdje gestaan. Uh, uiteindelijk hebben ze overleg gehad. En uh, uiteindelijk zijn ze vrijgekomen. Ze hebben daar, even kijken hoor. Vijf of tien dagen gestaan. Ik weet niet meer, dat zie ik ze gewoon niet in het bericht staan. Uh, ze hebben allemaal veertien jaar straf gekregen... En tegelijkertijd, tijdens 14 jaar, 14 jaar deze zeven mensen, uiteindelijk werd het ook bij het Indonesische consulaat in Amsterdam, werd ook gegijzeld. En die zijn uiteindelijk ook overmeesterd, hebben ze ook overgegeven. Dus, nou, en veel later, natuurlijk in 1977, is er weer een treinkaping geweest natuurlijk. Dus nou bleef maar doorgaan. Uiteindelijk ja, is het allemaal niet gelukt wat ze wilden natuurlijk. Nee. Ja, goed, nee. Dat gebeurde in 1975 bij Wijster. Goed. Wat is er nog meer gebeurd door de jaren 1? Nou, in, in 1982 krijgt de eerste persoon ter wereld een permanent kunsthart. Maar het was niet zo heel erg permanent. Dat was uitgevoerd bij Barney Clark, een 61-jarige tandarts. Uh, en hij werd, uh, in Utah werd hij uh, ge uh, geopereerd. Maar hij heeft toch nog 112 dagen geleefd. Dus ik hoop dat hij er echt een geweldige 112 dagen van gemaakt heeft. 112, maar je hebt ja. dikke kans dat hij waarschijnlijk veel in het bed gebleven is. Ja. Ja. Dat is op wel, uh, het was een Nederlands fabrikaat, geloof ik, uh, dat kunsthart. Okay. Ja, okay. het is wel een heel iets bijzonders, geloof ik. Ah. Uh, internist Willem Kloof heeft het bedacht. Okay. En deze uh, Barney Clark is vrijwillig onder het mes gegaan. Dat lijkt me vrij logisch, hè? Ja. ja het Willem Kloof. Een kloofje naar mijn hart, Kolf. die manier, Willem Kloof. Ja, Kolf. zeker. Ja. Goed, 2, ah, december, goed uh, 2 december 1993. Jawel, werd hij omgelegd. Ik heb het over Pablo Escobar, de man die eerst begon met grafstenen stelen. Een auto werd die, hoe uh, uh, uh, noem je het, ging je stelen en uiteindelijk ging hij in kokine handelen en dat was in de jaren zeventig. Hij was ontzettend rijk geworden. Ja. En op zijn topdagen verdiende hij, let even op, 61 miljoen per dag. Ja. Echt, dat geloof ik niet. Maar er is ook niet. een hele documentaire over van hem met verschillende delen en zo, wat hij allemaal deed. Heeft het niet iets van cocaïne of zo? Is nou, eigenlijk op Netflix een serie? Oké, okay. oh ja, natuurlijk. Ja, er zit mijn zoon af naar te kijken. Je hebt het gezien. hè? Escobar. <laughs> ja. Hij had de power en wealth van een king. Hij was a billionaire. Time's over. He Ongelooflijk, daar kan echt heel veel vinden op internet over. Pablo Escobar geschat wordt dat hij 8000 mensen heeft omgelegd. En uiteindelijk is hij in 82 nog de politiek ingegaan. Dat geloof je gewoon niet. Ook politiek. Ja, maar maar dat kan goed, allemaal maar. Het even evengoed allerlei ambtenaren intimideren en uh, smeergeld geven. Dus ze konden kiezen of smeergeld of de kogel. En uiteindelijk ja, is hij toch maar de politiek uitgegaan? Want dat, dat kon, kon hij niet combineren. Had het de druk met de drugshandel. Hoe oh. oud is hij geworden uiteindelijk? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik eigenlijk niet kunnen achterhalen. Okay. We, we, we hebben natuurlijk van de week het fantastische nieuws gekregen... dat uh, Prins Harry gaat trouwen. Ja, ja. En ja waarschijnlijk ja. in St. Paul's Cathedral. Nou ja, vandaag is die St. Paul's Cathedral ook een beetje jaar. Die is vandaag 320 jaar geleden is hier geopend. Okay. Dus dat is toch wel uh, een mooie leeftijd, hè? Ja. Zo'n oude cathedral. Zij gaan daar ook, ook weer trouwen, Harry en Meghan? Ja, ik denk het wel. Okay. Hoewel, het is wel hard... Zweden, huwelijk, hè? ze was gescheiden. Hè? Ja, ik vind het wel stoer, mag, ze hoor, dan, dit? mag ze dan in de kathedraal trouwen, voor de kerk? Nee, heeft, ze nog ook, heeft ze ook niet een kind al of zo? Nee, nee, nee. Dat was in Zweden was het volgens mij. Okay. <laughs> dat was... dat blauw bloed, daar kijk ik wel eens, maar ik onthoud het nooit, al die namen. Nee, nah, joh, zo lekker nee. belangrijk. In 1901, Gillette krijgt het wisselbare schiermesjes. Ik gebruik ze niet meer. Uh, ik doe altijd. Uh... Ofwel wel gebruik ik ze wel. Maar die scheermestjes moest je er dan inleggen, Die moet je dan zo open draaien en dan moet je ja. dan boven komen. De dus eh. best man can get, hè? Ja, Gillette. Ja. En uh, wat ik wil vertellen, want ja, Mark is er niet. Nee. Uh, in 2005 is de Xbox uh, uh, gelanceerd. En de oh. Xbox was dus een van de eerste spelcomputers van uh, Microsoft. De Xbox 360. Okay. Ja, Mark wist er ongetwijfeld nog veel meer over te vertellen. Ja. Misschien gaat hij het nog wel een keer vertellen. Had hij gewoon even moeten doen natuurlijk. Ja, ja, In okay. 1927 de, de Ford Company presenteert de Ford A-model. Wel een auto eigenlijk. En ja, uiteindelijk werd dat steeds productiever natuurlijk. En uiteindelijk werd de, de prijs van de Ford werd ook steeds goedkoper ook hè. In, ja. in het begin was je nog 800 dollar, 900 dollar. Uiteindelijk ging je omlaag. Naar, ik geloof dat het iets van 300 dollar kon je een auto kopen. Ja, we moeten kijken of het er nou kost. was. Oh. Ja, het is nu weer omgedraaid. Ja. Maar goed, ja. toen was er nog wat ruimte op de weg. Maar We hebben op. nog heel veel leuke dingen. Het is wel weer jammer, want de 2 november is dus echt een dag waar echt heel veel nieuws van is. Oké. Okay, nou. Maar uh, ja, ik. Uh, zal ik er nog eentje doen dan? Ja, ik heb er ook nog eentje. Ja, want het, uh, nou ja, het is. Uh, uh, dat, uh, in 2002 hebben Frankrijk en de uh, United Kingdom een overeenkomst gesloten... om te zorgen dat, uh, uh, dat er niet meer uh, asielzoekers bij Zangatte... bij de ingevangen kanaaltunnel zouden zijn. En, en, en dat asielzoekerscentrum is, uh, is toen gesloten. En ik was er dus wel heel erg verbaasd over... Want uh, nu was het toch ook omdat dat er weer bij Calais van alles, uh, van die vluchtelingenkampen werden geruimd. zeg Maar yeah. Maar ik dacht al dat het gewoon van de laatste drie, uh, vier, vijf jaar was. Maar dus in 2002 was er al een overeenkomst tot sluiting van uh, dat asielzoekerscentrum. Dat vergeet je ook weer gewoon. Hè? Ja, dat is er gewoon 15 jaar geleden. Ja, en zo lang uh, zijn ze dus eigenlijk al aan het vluchten naar Engeland. Ja, ja dat zou misschien toen wel weer een andere reden zijn geweest. Maar ja. Ja, in de jaren negentig had je het natuurlijk ook. Je hebt overal uh, elke maar weer vluchtelingen. Ja. Goed, in het laatste wat ik doe in 1992... 62 zijn Mike Mansfield is na een reis naar Vietnam. Is hier bij JFK op bezoek en doet daar een heel negatieve slag over de, over de oorlog daar in Vietnam. Dat het toch even anders gaat dan ze hadden verwacht. En daar was niet iedereen zo blij mee natuurlijk. Want ze hadden in het begin nog altijd dat ze ze we zijn goed bezig daar. Ja, later achteraf weten we natuurlijk dat, dat het wel heel anders is gelopen natuurlijk. Tot zover wat gebeurde door de jaren heen. Straks de verjaardagen. Kijk wie de jarig is. Maar eerst hier de killers, de man. een stuntman die van allerlei dingen Druk. Dit is uh, de zaterdagmorgen. Wie is de jarig? Wij kijken ernaar. Ja, zo, ja. Soms zijn ze echt een heel oud en We zijn ook gewoon dood. Nou, ja. Even een lekker leuk vraagje dit zeg. Vertel, wie is de jarig? Ja, dit is wel een ene bijzonder. Ik weet niet of je wat verhaalt. Maria nee. Callas. Ja, klopt. Die mijn was de... toch wel heel bekend. En toevallig heb ik pas geleden een film gezien over uh, uh, uh, Lady Di of zo. Ja? Of over, over de Queen of England of zo? Nee, ik weet het al. Dat was een film over uh, uh, Monaco. De oh, prinses ja. van Monaco. Ja. En daar kwam Maria Callas in voor. En, uh, maar ik zie je ook wel, Ze is dus 2 december 1923 geboren. Maar ze is, uh, ze is uh, in 16 september 1977 al overleden. Okay. Dus ze is ook maar uh, 54 geworden. Dat is ook ingeweldig goed. Ja, 54. Ja. Een van de beroemdste opera-zangeressen. Ja. En ze ging ook met... Uh, met uh, die, die, uh, die ene Griekse magnaat, die scheepsmagnaat. Die naderhand toch ook nog met, uh, met de dame van uh, Kennedy ging. Weet je oh, ze, ze ging met Wasser. Aristoteles Onassis. St Aristoteles? Ik heb net ge A Aristoteles Onassis. En die werd uh, beëindigd, die uh, liefdesverhouding. doordat Onassis haar verruilde voor. Uh, voor Jacqueline Kennedy. Ja, ja, ja. Iets meer. charisma. Ja, leuk hoor. Als je elke keer ja. in de badkamer staat te zingen. Maar ik word wel irritant ook. Al die ook. spiegels ook die steeds uh, vervangen moeten worden. Oh, ja, alles, <laughs> alles gaat ook elke stuk stuk. Christopher <laughs> Home is vandaag jarig. En ik zat ik denk, wie is dat in godsnaam? Tot ik de muziek hoorde van hem. <laughs> oh ja, natuurlijk. Ja. Dus de bassist van namelijk Muse. Up and Rise is de grootste hit natuurlijk van hem. En dan echt staat bij Wikipedia even een verslag van welke bas hij speelt. En welke bas, bas, bas um, snaren hij gebruikt. En welke oh ja. combinatie. En tijdens het laatste optreden had hij een bas laten bouwen met twee halzen. En dat was het ene van... Hé, hey, fuck, hou eens even op je gek. Ik wil gewoon op je bas en ik hoef al die frike shit niet te weten. Maar goed, mocht je zelf bassist willen worden... dan is dat wel leerzaam, want dan kan je leren van uh, wat waarbij past. Goed, dus deze... Uh, uh, Christopher is vandaag jarig, hij wordt 39. Wie is er nog meer jarig? Ja, nou, wie vandaag sowieso ook jarig is, is uh, Nelly Furtado. Oh ja. Zij is, is uh, van 1978, dus ze wordt 9... Uh, ook 39. 30. Ja. ja. Je zijn ken heel kent van I am like a Bird. And en deze plaat. Turn off the light. Oh, ja. Op negenjarige leeftijd begon ze trombonen te spelen. En uit ukulele. En op de 13 begon ze een trip-hop beentje Dat heette... Uh, op de dertiende? e Nel Star. Dan ben je wel echt bevlogen hoor. Maar goed, dit is wel de bekendste plaat. Dit. Ja, ja, ja. ja, dat is de bekendste. Oh, mooi sfeervol ja. videoclipje erbij. Nelly Fortaren, 39. Ja. En 1981 is geboren onze allereigenste Britney Spears. Britney is Spears. is nog best jong. Ja, ik had 36? ook... 30. Ik had ook idee dat ze ouder was. Maar, uh, toch blijkbaar niet. Maar ze is gewoon heel jong geworden. Oh ja, dit is hem hè. Yes! Tijdje in de drugs geweest. Was ze ook niet in de porno-industrie? Nee, nu sla ik door. Nee, ja, ja. Goed. Maar ze was 16 of zo dat ze begon een beetje. Ja, dat kan me wel voorstellen. Dat ja. je dan als zo jong bent natuurlijk. Degene die ook vandaag jarig is, is Huub Stapel. Ja! Mm. Het is er ook nu in de Sinterklaas tijd... Is er geen film. Maar uh, er was een tijdje dat er wel een film was. Uh, en De Sint. Dat was een, een horrorfilm waar ja, een hoop over te doen was. Ja, is pas geleden op tv geweest. Was hij dat? Ja, hij was De Sint. Oh. Hij speelde toen twee films. En hij zegt, ja, voor De Sint hoeft hij niet heel veel tekst aan mijn hoofd te leren. Maar uiteindelijk was er wel een stukje tekst. Dat stukje tekst heb ik toen ook gewoon aan mijn hoofd geleerd. Ik heb het gespeeld. En uiteindelijk hebben ze het er uitgeknipt ook. Ja. Dus eigenlijk in de hele film zegt hij niks. Ja, oh, dus Zit hij wel alleen maar op het de paard en ja. dan hakt hij hoofd af. Ja, oh, er ging, en inderdaad, er stond iemand en dan kwam er gewoon uit, uit, uit het midden vanaf achteraf... kwam er gewoon zo'n zo uh, hellebaard uh, ding, weet je ja. wel? Zo'n... Uh, nou goed, Sint was ook in 16 zoveel, in 17 zoveel, was hij ook een, een, bijna een horrorfilm. Een horrorpersoon, hè? Dus de film is bijna waaruit gebaseerd, zeg maar. En uh, waar er toen bijna. Zwarte Piet bij? En, um, en hoezo gaan de belangen. Ja, nee, ja. dat weet ik niet helemaal. Maar goed, Sint was vroeger echt bijna een klein duiveltje. Die moest je nu tegenkomen. Daarvoor was het ook een feit dat je, je gewoon moest gedragen. Want anders kwam je echt halen. Uh, dus nou, dat ja. uh, Hupstapel, vandaag 63, ja. moet nog twee jaar. Dus nou. hou volle. Ja, weet je wie er vandaag ook jarig is? Maar hij zou 339 jaar geworden zijn. Dus dat is wel heel lang geleden. In 1678 was de geboortedag van Nicolaas Krukius. Nou ja, krukje is voor ons natuurlijk wel een woord dat we heel vaak gebruiken. Want, oh, dat is op de krukjes. Ja, je hebt dat gemaal. Die ja. gaat een, uh, over die vaart heen. De, de, hoe heet de vaart? De krukjes, Ja, ik weet niet. Ja, <laughs> ik weet even kruik, kruik, kruik. de naam, maar in ieder geval richting Hoopdorp kom je altijd bij de krukjes. Het is ook een wijk. Ja. En uh, ja, daar staat dus dat gemaal. En uh, hij heeft dat zelf uh, heeft hij dat, uh, uh, ontworpen en zo. Oké. Okay. Het was echt een uh, heel uh, ja, wel een knappe, knappe bol. Hè? Dat is wel duidelijk. Ja, ja, ja, leuk. Oh, ja. Ik heb niks aan het toevoegen. Ja. Dat was hartstikke mooi. Goed, tot zover de verjaardag. Ik heb straks nog een kopje met wie er niet meer onder onder is. Dat is ook oh. best wel interessant. Ja, een stukje geschiedenis. Ik vind het interessant. Goed, Nou, even tijd voor Thomas Azier, een Nederlander die het goed doet. Dit is een zijn laatste platen. Gold. If it feels right spinning. Azier. talk to me vind ik echt wel het mooiste hoor daar zit het meeste sfeer in want de CD heet Rouge en wil eigenlijk over het, ja, toch een soort lot in het leven wat je ja, toch een beetje de drama bezingen en dat zit echt in talk to me en dit is Gold nou, God, dat levert hem allemaal wel goud op want hij heeft de gevoelige snabel geraakt In ieder geval bij mij en bij meerdere mensen goed het is uh, bijna half straks om uh, half Gelukkig wat Zandvoortse bericht ook alweer en ik had het net over zoiets. er uh, vond ook nog wel een paar dingetjes ik denk oh die zijn ook wel leuk Mensen die dood zijn gegaan. Gina Versace is 1997 doodgeschoten voor zijn huis. Ach. Ja, dat is ja. geen uh, lolletje ook Door uh, Andrew Cunahan. Dan spreekt het volgens mij. Hè. En uh, toen was hij nog maar... dat is hij wel jok trouwens. Dat is uh, 50 volgens mij. Ja, dat was volgens mij is het nog maar 50. Deze Versace. Bekend Versace, van yeah. Versace. Versace. Ja, dat, ja, dat is ach, wel heel bekend. Voor vreselijke kleding. Als je het kijkt, ook zo glimmend er al die... Drukheid, als je op het paleis van bekijkt, wat de fuck, man? En die had toch wel van die blouse, weet je wel? Echt, dat, ja, dat Romeinse tekens er allemaal op. Het was niet mijn ding, eh, Versailles. Nee. Goed, die geeft wat ook eens overleden in 19, nee, 2008. Was er nog maar 59. Mariska Veres. Ja? Oh. ja van Shocking Blue. Ach. Ja, precies. Wat later oh, gigantisch gekufferd is, natuurlijk. Alleen terug is dat zij er niet zoveel aan heeft verdient. Want ja, heel veel... Uh, uh, nee, ik bedoel, ze hadden niet even op zijn zij was alleen de zangeres en ze had het nummer niet geschreven. Zij moest er eigenlijk nog bijklussen, gewoon in weer een boetiek. Ja. Daar stond gewoon, gewoon op kle kleding te verkoop. Ja, dat, dat, dat is, is, is wel, wel heel jammer, geweest. ja. Goed, uh, nou, uh, wat had jij nog? Je bent altijd op zoek naar de keus straks voor naar de Zandvoortse berichten. Ja. En eh, ik, ik, dat is echt een stevige gitaarmuziek... komt het op nou, dat je namelijk... Queen of the Stone deze ook wel leuk vond. Ik nou, ik ga die kant op helemaal. Nou, er was wel een nummer wat ik wel heel grappig vond. Maar ik zit daarnaast ook te denken... Van, je hebt ook uh, die, die Charlie... die vandaag Charlie Puth is jarig. Ja? Maar die heeft dan weer een uh, aparte song over, uh, over Marvin Gaye. Ja, had ik al gehoord, ja. Is dat een, leuke, is dat een leuk nummer? Dat ja, is zo'n die van die zangetjes. Een hele aparte stemgeluid. Oh, kijk. Dat je denkt, oh, een moeilijke jeugd gaat. Wat ja, bevelend? is dat zo? Ja, dat heb ik. Steeds, steeds vaker valt het me op. Ik denk, oh, weer zo'n zanger met zo'n hele aparte stemgeluid. Ah. Ja, ik weet niet of dit het nummer is, hoor. Maar eh, anders moeten we even kijken van... Uh, ja, dat is het. Ik hoorde net even een klein stemmetje. Is dat het nummer? voor mij is dat het kleine stemmetje. Van, oh, oh dat wil ik wel horen dan eventjes. Is dat wat? Spoel hem eens een ja, zo aangrijpend vind ik het altijd. Oh, dat valt me mee trouwens. Ja, Ik altijd met je piepel op mijn rug. Goed, straks daar, je landkeuze mag nog even beslissen... of het aan een gitaarplaat wordt of Charlie Put. Charlie Put. Maar goed, wat hebben we nog meer voor nieuwswaardige berichten? Of, We doen eerst wel even een moppie muziek, dames en heren. Kan ik alvast nog even nu al compenseren wat jij straks gaat draaien? te kijken. Oh, hier. Nou, het valt allemaal wel me mee trouwens. Ik heb Weezer, de nieuwe cd, uh, weer tot meegenomen. Uh, Pacific Dream, geloof ik, heet die? Uh, uh, Pacific Tender was Fender, was ook nog een stukje ervan. Hey. Dit is Happy Hour. Nog professioneel allemaal, hè? best in goed je moet communiceren. Je moet ja, communiceren, je moet overleggen. Wat gaan we nou precies doen? Ik weet het toch niet. Ik het wel heel moeilijk allemaal. Goed, zo uh, so Happy Hour van The Sir, ken Je kent ze van Buddy Holly. En uh, ook American Thunder was ook van het laatste cd'tje. Dus uh, Pacific Dreams is dat. Uh, goed. Uh, ja, ze dus uh, Timmer ook al aardig wat aan de weg. Het is trouwens alweer half negen. Nee, half negen is het ook geweest. En Al negen lang? uur is het ook geweest. Het is half tien, dames en heren. En om half tien ook even wat Zandvoortse berichten. We kijken even Zandvoort in wat er allemaal speelt. Ik zag onder andere een hek. Ja, de een tweede hek. helft van november heeft de gemeente... De ja, we zijn gek. Heeft de gemeente langs het fietspad bij Noordwijk... En bij de val Zeereep via de strandopgang uh, een, een tijdelijk ongeveer 350 meter lang hek geplaatst. Dat hek staat bij wijze van proef voor een periode van vier maanden. Het hek dient te voorkomen dat de dam het damhert in grote getalen het dorp binnentrekken. Oh. Dus uh, dat is wel weer jammer voor de toeristen, want die komen hier niet erop toe. Om gewoon voor met de een, herten? Voor de herten. Om met ja, Lavlet komt niet meer. Nee, dus nee, dan nee. moet je iets anders bedenken. Dus daar staat nu een, he een hek. Okay. Voor drie maanden. Ja. Wat uh, is nog in de meer? aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen... wil D66 kennis maken met Zandvoorters... die na die verkiezingen dan misschien meer nieuwe politiek willen zien. En Leunie van der Werf is van plan dus om iedere eerste woensdag van de maand... een bijeenkomst te organiseren met als thema politiek en prosecco. En het leuke is wel, want het wordt in het, in het wapen van Zandvoort wordt het gehouden. En het is dan aanstaande woensdag is de kick-off om 8 uur... En uh, ik, ik vind het ook wel leuk, want gisteravond ben ik wel langs het wapen gegaan... en ze hebben verbouwd. Oh. En de bar staat heel ergens anders. En uh, het was er heel gezellig. Maar ja, ik was met iemand in die, uh, die, die kan er niet zo tegen al die drukte... met al het geluid. Dus yeah. uh, we zijn toch maar even naar een iets rustiger... uit het gegaan. Ja. Voor gegaan. mensen vragen van, is dat je man? Nee, dat is mijn man niet, is mijn buurman. Oké. Okay. <laughs> maar het was wel, uh, was wel leuk. Het zag er al heel goed uit en heel gezellig uit. Dus ik ga zeker binnenkort even kijken. Je krijgt nu echt een beetje... Um, heet je nou Herman uh, Groenen wat, wat heet die serie ook weer? IT krijg ik nou? Ja, ja, ja, ja. ja. Met de andere heen ja. vandaan? Ja, dat ja, die ja. ja. Zullen we er als gaan zitten? Ja, ja het, is het is meest te druk hoor. Ja, dat is echt uh, Groenhoof Groen? Ja, Groen, Groen. Groen, Groen. De wereldvolg was Herman Groen of zo. Of ja. Hendrik. Hendrik. Hendrik Groen. Welke serie Groen. op maandagavond. Vrijdag 8 en zaterdag 9 december aanstaande brengt de Zandvoortse toneelvereniging Wilm Hildering weer een blij spel. En uh, uh, ja, dat wordt uh, een ontstuimige cruise. Het toneelstuk Viva Victoria is geschreven door Rob Rens. Friends. Ja, sorry. Broving, ontvindelijk personeel en andere bestemmingen dan gepland. Met de cruise zorgen we voor een gezellige avond. Leuk hoor. Je kan het altijd wel waarderen als er weer het toneel wordt gespeeld. Ook gaat het soms niet helemaal zoals je wilt. Maar is dat ook wel weer. Ja, dat is charmant als dat een beetje fout gaat. Beetje ha, dat wordt er even dat bij. Dat hoort he? gewoon even bij. Nou goed, ik Zeker heb eigenlijk niet zoveel gelezen in die standverstukken. Krant. heb jij nog iets nou ja, uit je mouw ik, schud... ik zie dus wel dat. Uh, uh, er is een functiewisseling geweest van een week. De raadsgrivier en de gemeentesecretaris hebben een week gesnuffeld aan elkaars functies. Fuck? En dus Ankie Griekspoor die heeft dus dan een is een week een griffier geweest. En Henk van Steveningen is een week lang gemeentesecretaris geweest. Het is, uh, de gemeentesecretaris was verrast van het werk van de raadsgriffier en het functioneer van de raad. En uh, het was ook niet geheel toevallig dat deze wissel in een week was dat er een raadsvergadering op de agenda stond. En uh, nu, moest, uh, nu moest zij dus in de zaal zitten. En nu zou Henk van Stevening het leiden. En uh, nou ja, maar Stevening was ook wel enthousiast. Uh, hij is al de hele tijd in zand voor het werk gaan. Hij komt regelmatig al wel met het werk van de gemeentesecretaris in aanraking. Maar hij vond het toch ook wel uh, heel leuk... dat hij nu zelf beslissingen kon doorvoeren en ondertekenen. Want de wissel was officieel door de raad goedgekeurd. Dus uh, nou, ze blijven naar de de huizing van het ambtenarenapparaat naar Haarlem... beide in Zandvoort werken. En uh, of er opnieuw functiewisselingen plaats zullen vinden... dat is nog maar de vraag. Oké. Okay. Yes. Goed, nou, wordt het nu tijd voor de landenkeuze? Ja, ik heb uh, nu die, die Charlie Poet. Die landenkeuze? Ja. Okay. Charlie Poet is vandaag jarig. Ja. Hij uh, is vrij jong. Ja, Volgens mij is hij uh, van 19... Ik heb hem hier opgeschreven. Reken dan toch wel even uit de hand uit? Ja. Ja? Ja. ja. Hij is van 1991, dus hij is 26 jaar oud. Ja. Dat is een twintig jaar oud. Dat ja, is een twintig jaar oud. En heeft en hij nu gewoon aan al zo'n nummer al, hè? Nog één jaar en de... dan gaat hij dood, waarschijnlijk. Want het, anders is het plaatje niet compleet. Nee, dat is waar. Ja. Dat, nog Ho nee, nee, door... vier jaar. Oké. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn. Let's go and get it on. We got this king sense to ourselves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 Alipoet wordt vandaag 26 en als je de 27ste maar uh, haalt, 27ste ja, levensjaar, maar dat is natuurlijk ook, anders zit je bij de club van 27, daar wil je niet ja, bij horen. Natuurlijk. Maar ik moet nog wel even iets vermelden, want ik ja? vind het ongelooflijk, moet je ja. kijken hoeveel we weergaven er zijn. Ja, zeker. 539 miljoen, hè? Het is, maar het is ook een, een heel bekend plaatje. Ook, hè? Ja, ja, ja, ja. Het is een klassieke. Wow. Ik zit wel te denken of dit nog wel op, dit, op YouTube mag blijven staan. Want ik bedoel, er wordt toch wel heel veel in gezoend. Ja, Ze half he? blote mensen. Erin. Sexual healing en zo. Ja, De, ik denk dat het deze, daar een beetje door komt. Ja, ja, daar heeft het mee te maken verwijs ik naartoe. Let's get it on. Daar Drie heeft werf het en uh, ja het kan gewoon niet, want dit zet ook aan tot me <laughs> Daar moeten we toch wel voor waken. Miet-toetjes. Ja, wij gaan natuurlijk echt een andere tijdperk in. Hey, wij moeten een toetje uit gaan brengen. Dat heet het-toetje. Ja, een-toetje. Nou ja, ja goed, het nu is denk je van nou, als je dat neemt... Het dan is... voel je alsof je in je billen geknepen wordt. Nou Oeh, zeg, hou eens op. Dat is wel heel dit is lekker Het is allemaal heel gevaarlijk. Want dit kan aanzetten tot verkeerd gedrag. Oh. We, gaan aan, we gaan op naar een correct Nederland... Waar ieder zijn geloof mag uitdragen. Ja? En, uh, waar iedereen natuurlijk... Uh, uh, ja, geen schokkende meningen mag vertellen. Daar iemand aanst aanstoot aan geeft. Dat mag natuurlijk niet. Verder Zwarte Piet gaat verdwijnen natuurlijk. Uh, uh, telefoneren mag ook niet meer. Uh, uh, nou ja, ja verder... Uh, wat was, er, wat, voor was er ook iets wat, wat van de baan moest. Was er ook iets dat ik denk. Hey, oh. Moet het ook... Moet het ook, ook al, blijft dan niks maar hetzelfde? Uh, nee, nou, er was nog iets. Oh ja, vuurwerk. Vuurwerk moet ja. weg. Roken moet weg. En... en alcohol moet weg. En alcohol moet weg. En seks ook. Dus In er seks... is gewoon helemaal niets meer. Ja, want het is gewoon toch een vaag gebied. Of iemand dan nou wel wil of niet wil. Dat is gewoon een heel vaag gebied. Ja, daar zijn films over. Hè, dat als mensen genieten, dat ze dan weg moeten. Ja. Dus uh, ja, ja, we ja, zijn ja. heel hard op weg dat het zo gaat worden. Het is een vaag gebied van vind je seks nou wel lekker of niet. En uh, ja, dus daar moet, moet eerst maar eens een protocol over worden geschreven. Ja, ik denk het ook. Ja. En dat moet iedereen eens doornemen. Dan kan het weer verder wordt wat verder en, ja. Het is een vraaggebied, Lastig. Goed, ik zie dat je een schilderij in handen hand hebt. Althans... Uh... Ja, er is gisteravond is er een, uh, een schilderij toegevoegd aan de uitstalling in Haarlem. In het Frans Museum En dat was een uh, ondeugende courtisane. En het doek, dat uh, doek is voor de 17e eeuwse begrippen extreem pikant. Want de lachende dame van Lichte Zeden... Nou, ze ziet er helemaal niet zo uh, ondeugend gekleed uit. Maar die... Ja, je moest even, Die houdt dus een piepklein plaatje vast van een naakte vrouw die haar. Een piepklein plaatje, was Ja, ja. Uh, kijk hier, een ja? heel klein plaatje die haar, de, waarvan je haar billen kunt zien. En, uh, en uh, zeggend, dat vind ik ook zo. Waar, waar staat dat dan? Dat zij zegt: Oh ja, wie, kijkt er naar, wie, kijkt, wie kent mijn aars van achteren? Nou ja, dat is wel heel schandalig. Nou ja, oh. het heeft een dag geacclimatiseerd in het museum. En daarna kon het dus uh, verwijderd worden uit de reiskist En het uh, museum. Bezoekers zijn echt gelijk, liefst er langs, en hebben zich erover verkneukeld. En de belangstelling voor die expositie, die heet dus humor in de gouden eeuw. En uh, is dus zo dat uh, ja, je kan lachen, je kan in het museum ook lachen, het is allemaal niet zo serieus. Nee. Je hebt hier allemaal ondeugende kinderen, dwaze boeren, zuiplappen, koppelaars en lustige dames. En die is tot met 18 maart te zien. Leuk, ah, hè? Dat is ook wat leuker, dat ze zeggen, de mensen van wat hogere standen ook een beetje van. Dat een hey, tekst? Wie kent oh. mijn aars van achteren? Nou, nou, nou, nou, nou. No. Ja, geniet er allemaal maar van. Duut, duut. Duurt niet lang. Als het aan mij ligt, kan het allemaal uit het museum. Klaar zeg. Zet aan tot verkeerd gedrag ook dit gewoon. Hoewel ja, ik de een tijd geleden een lezing heb gehad... in de, de kerk van Alkmaar. Zin, uh, in, zin op zondag is het, geloof ik. En daar was toen de, de lezing van... Uh, pas geleden van ons weggegaan natuurlijk. Weet je nou, uh, Joost Zagemans. Ja. En die ja. legt uit dat uh, over uh, uh, reep fruit verwijst naar porno... Echt waar? Ja. Appa. Ja, dus ik, ik, ik kijk nu echt heel anders een schilderij natuurlijk. Dat is zeker waar. <laughs> Goed, kwart voor tien. Tot en met tien uur toepak leeft. En na tien natuurlijk, goedemorgen Zandvoort. En weer is de Prius Brothers. Take me out. Deze uh, Pierce Brothers en het heette Take Me Out. Geen neem eens een uh, avondje uh, met je mee. Ja, Gaan we gewoon ergens naar uit. Ja, ik was uh, vorige week namelijk naar een film en ik kende het uh, principe niet. Maar dat was een, een vrije keuzefilm. En dat was een van het festival in uh, uh, Alkmaar in uh, het filmhuis. En uh, dat ging over een jongen die dan werkte in een uh, parkeergarage. En tijdens de film krijg je dan onder in beeld drie keuzemogelijkheden. Of soms twee keuzemogelijkheden. Een meisje komt bijvoorbeeld bij de balie van die jongen en die vraagt: Hé, hey, je, je werkt hier toch De Maserati, mag ik die even van je lenen? Je hebt toch de sleutels? En dan komt er onder in beeld: Je geeft haar de sleutels, je weiger. En okay. dan: de, de meeste stemmen gelden. Dus nou dan, wij weigerden het met z'n allen. Dus... Oh, jij zei: geef ze maar? Nee, nou ja, het meeste stemmen geld. Dus elke keer kwam er weer een andere keuze uit. En elke keer, Ja, dan ging het film op jouw verzoek verder. Dus dat is wel grappig. Stond het beeld dan ook echt even stil? Je stond even stil. En zag oh, je echt. Je met stemkastjes. En dan ging, ging je weer door. Oh, en uiteindelijk ging hij uh, zijn vriend in waar hij een schaaltje mee moest terugbrengen naar een of andere maffiabaas. Die ging dood. En toen kwam er heel groot in beeld: ben je tevreden met het einde of wil je het nog een keer proberen? En wij wilden het nog een keer proberen. Dus je werd hier terug in de film geplaatst. En kon je weer opnieuw beslissingen nemen. Om te kijken of je wel kon zorgen dat ze alles wel levend bleven. Oh, wat leuk. En uiteindelijk ging hij dan dood. En overleefde zij. Dus nou ja. Er was iets van vier of vijf uur filmmateriaal. En we hadden uiteindelijk iets van een uur en een kwartier bekeken. Dus er was toch veel meer mogelijk. Dus okay. ik vind het wel grappig. Interactieve oh. film kijken. Ja. Dan zag ik een soort, bijna een soort game dan. Hè? Alleen op een heel groot scherm. Ja, en de meeste stemmen gelden. Dat's ja, dat heel is apart. wel zo. Ja, ja lekker Ik vond zoeit. het een uh, leuk, uh, leuk uh, uitgaantje dit. <lacht> uitgaantje. Goed, leuke avond uit. Uitje. Ja, take me out. Goed. Is 10 minuten verdienst ja. stel. En, uitgeil, ja, er is, uh, die paarden. De, was, ja, was een mevrouw en die uh, woont in Australië. En die, uh, die was naar binnen gegaan, want het begon heel hard te regelen, regenen. Ja? En uh, toen, toen realiseerde zich dat een van haar paarden zijn dekkleed nog op had. Dus die vrouw die denkt, ik ga van naar buiten even weghalen. Waarom dan? Ik bedoel, Anders blijft hij toch lekker blijft een beetje droog. Ja. Maar toen kwam er dus zo'n bolbliksem. Ze omschrijft de bliksem ook als een soort witte bal... te groot van een voetbal. Ja? Nou, ze was doodsbang. En die, de, de, drie van haar zes paarden zijn door deze bolbliksem geraakt. Echt onweer? En dood, en dood. Echt onweer? Ja. ja ze okay. uh, ze krijgt het beeld ook niet meer uit de hoofd, zei ze al. En nee? een van de dieren was dus een therapiepaard voor ouder van dagen. Tweede paard had speciale verzorging nodig... omdat geen tanden meer had. Nou, dus die was al oud. En de derde was ook al met pensioen, dus dat scheelt dan weer... Maar ja, dat zijn wel wat paarden waar je van houdt. Het is dan wel een Het uh, Is een teken van uh, God. Raad... Maak er nou eens vlees van joh. je huisje. Ja, het is klaar. ja het is klaar. Ja, oh, ja. en ik moet zeggen, ik vind paarden erg lekker, maar ik vind het ook wel weer zielig. Maar ik heel soms ik me. Ik heb echt nog nooit paardenvlees gehad, denk ik. Heb je nog nooit? Oké, okay, paarden geen idee. ook vlees? Nee. Nee, ik, ben, ik heb niet zoveel vlees op mijn brood. Dus dat Nee, nee, nee. nee. nee apart Dus dat ja. dit gebeurt. Nou, we hebben hier een, een, een slager in Zandvoort. En die verkoopt eens paardenborsten. Die is erg lekker. Die is erg lekker. ze hebben natuurlijk ook hè, herten. Op, uh, vlees hebben ze hier ook in Zandvoort. Nou ja, of is dat is ik, ik, ik hoorde gisteren, hoorde ik fluisteren. Een paar mensen, daar, mensen van, Nou, we weten wel. Daar en daar wordt verkocht. Maar het mag niet <coughs> bekend worden. Want anders Illegaal. gaan er stenen door de ramen en zo. Echt waar? Ik denk oké. Okay, ja. Van dus mensen die dan mensen? tegen die herten. Uh, die, ja, die zijn, die, ja, ze worden af en toe afgeschoten. Ja, het is natuurlijk waanzinnig om al dat vlees... dan gewoon door te draaien en weg, weet je wel. En, ja, ik vind het ja. heel logisch. Ik bedoel, er zijn ook van die kunstenaars die maken... ook uh, dat heb ik afgelopen vorige week gezien... op Pan Amsterdam. Kunstenaars en... Uh, een antiek beurs en er ook zo'n kunstenaar die maken van, van dieren maken ze kunst. En dan zeggen mensen, jezus, worden de dieren dood voor gemaakt? Nee, die dieren zijn al dood en dan wordt er kunst van gemaakt. Het is omgedraaid. Ja, ja. Net doe je er tegenaan wel kijken natuurlijk. Ja. Nou, heb jij dode dieren in huis opgezet? Uh, ik zit even te denken, ik had bijna wel een vos gekocht. Die kom ik elke keer tegen bij een kringloopwinkel. Ik denk, het is toch wel grappig ze opgezette vos. Ja, ze, ze, ze kijken zo uh, schelmachtig hè. Ja, het had ja. wel iets. Maar ik denk, ja, waar moet ik het nou neerzetten? En eh, ja. Dat had ik toch maar niet gedaan. Ze worden ook een beetje mottig uiteindelijk, hoor. Ja. <laughs> ja, dat is echt waar. Vorig jaar, vorige week was er een soort wedstrijd. Hè? Wie het beste een dier kon opzetten. Ja. En er was eigenlijk een winnaar. was een of de paard was opgezet. Ja, maar wie ja. begint daarmee, hè? Ja, het is een Ja. hobby. Gewoon apart ruiken in het begin, in je, in je schuurtje, zeg maar. Oké, okay, de koeks uit de nieuwe single. De verzamel CD. Be Who You Are. But you don't know who you are.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 je moet accepteren zoals je bent en even lekker op je Dat is echt een andere tijdperk, dat we zeggen in de jaren negentig dat je voor jezelf kiest. Nu is het een heel andere tijd geworden, de koeks, hadden er toch nog een plaatje over Be Who You Are uit dat laatste cd'tje, maar we verzamelden een paar nieuwe rukjes daarop. Dus de zaterdagmorgen loopt tegen het eind van het radioprogramma vandaag nog even in de krant te lezen, dat telegraaf zei dat in Domburg, daar hebben ze namelijk een grote walvis, hebben ze daar op het strand liggen. 13 meter kan dat? Ja, 13,5 meter. Yes. Waarschijnlijk is hij in het vuik van Europa gezwommen. Dus vaak is het een mannetje die er op, zo op zoek gaat naar uh, nou, waar kunnen we wat eten, waar kunnen we paren, of weet ik veel. En nog en dan maakt hij een verkeerde afslag. En dan komt hij steeds in een ondieper uh, water terecht. En uiteindelijk komt hij dus op het strand uit. En hij was niet ziek, maar door zijn eigen lichaamsgewicht, omdat hij nou ook op het strand komt. Kan hij, niet, uh, hij kan zich niet... kan zich uh, niet bewegen. En door de druk van zichzelf gaat hij dan dood. En dan kan hij geen adem halen. het is vrij heftig, hoor. En uiteindelijk een chauffeur heeft het s ochtends vroeg heeft het ontdekt. Die heeft uh, gewaarschuwd. En uh, heel veel mensen gaan er naartoe en die willen hem even aanraken. Mag er dan? Mag je hem zomaar aanraken? Er zijn toch regels voor in Nederland? Blijf er eens af, joh. en wordt waarschijnlijk wel opgehaald en wordt uh, misschien ook wel opgezet. Ja, ik heb gehoord dat hij uh, afgevoerd zou worden naar... Uh, uh, waar, van waar je altijd naar... Uh, naar, naar, naar Harlingen zo zou hij afgevoerd worden. Okay. En na de hand gaat hij naar Naturalis. Oh, naturalis ja, daar wordt het, uh, waarschijnlijk het skelet. Want ik denk niet, uh, denk niet dat die opgezet kan worden. Nee, dat, uh... Maar het skelet wordt uh, dan in de Naturale tentoongesteld. Ik oh. hoorde gisteren in ochtend al een collega van mij die had het er al over. Ja. Maar 13,5 meter, dat is gewoon zo lang als de studio, is zo'n beetje hier. Ja. Ah, ja, het is een flink beest ook. Dus, ja, het uh, ja, spreekt altijd door de verbeelding: zo'n groot ding. Het is bijna net zo groot als een dinosaurus. Daar krijg ik altijd zo'n gevoel bij. Net zo groot als een dinosaurus. Ja. Nou ja, wie weet gaat hij nog naar, naar, het, naar de dolfijnenrukkers. Daar gaat hij niet naar toe, hè? Dat dolfinarium. Nee. De dolfijnenrukker. Ja, nou, goed. Uh. Nou, mocht je hem nog zien, hij ligt dus bij Domburg nog op het strand. Nou, het is in Zeeland, hè? In Voor Zeeland. Mensen, en nu gaan we naar Noorwegen. We gaan nu naar Noorwegen. Het schijnt dus zo te zijn. In 2030 mag er dus geen benzine- of dieselauto meer verkocht worden in Nederland. In 2030. De Noren die zijn al bijna zo ver... Want zij hebben zoveel elektriciteit dat ze plenty hebben. En één op de vijf auto's is daar al elektrisch. Wow. En nu is er ook nog een beslissing genomen. Ja. Dat alle elektrische ogen, uh, ogen, ja. auto's die mogen dus rijden op de busbaan. Oh. En de beslissing dat dat zo is, het heeft voor de grote doorbraak gezorgd. En iedereen wilde er toen een. Want het, het scheelt dus, de eigenaar zegt al, het scheelt mij twintig tot dertig minuten per dag... als ik niet in de file hoef aan te sluiten. En uh, ja, ik denk zelf, ja, het is volgens mij een verplaatsing van het fileprobleem. Want straks staan al die files op die busbaan. Ja. Met die elektrische auto's. Maar ik vind het wel een goede uh, zaak. Dus die, de, de, ja, Noorwegen wordt steeds schoner en schoner. Met zijn ijskoude groene fjorden. Klaterende watervallen. Oh! En eindeloos Ik moet er bossen. toch een keer heen. Oh. En die mooie meubels die je vandaan komen. Ja, waarom ja. ga je niet een keer daarheen eigenlijk? Ja, ik, het, het valt best mee. Ik ja, dat begrijp en, dat je, dat je een binnen, binnen een paar uurtjes zit je er ook gewoon... Ja. Nou goed, het grootste nieuws is nog wel dat uh, onze koningin Maxima natuurlijk uh, op Saba was. In Sint-Hustatius was ze op bezoek natuurlijk. Ja. En daar had de, de koning had een, een of andere geel, frommelig pak aan. En zij had slippers, een of andere duur slippers aan. Maar dat hoort natuurlijk niet. ze hoort eigenlijk gewoon, ja, keurige schoentjes aan. Keurige schoentjes aan. Dat, dat was wel het grootste nieuws de afgelopen week. Daar werd door de, de modemensen uh, er wel over gepraat. Van nou, dat kan toch eigenlijk niet.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 De regering van Honduras heeft een avondklok ingesteld vanwege de rellen die zijn uitgebroken na de verkiezingen van vorig weekend. De komende tien dagen mogen Hondurezen s'avonds en s'nachts niet de straat op. Sinds de presidentsverkiezingen van zondag is nog altijd niet duidelijk wie er heeft gewonnen. Zittend president Hernandez of zijn rivaal tv-presentator Nasralla? De stemmen worden nog geteld en in afwachting van de uitslag zijn er de afgelopen dagen rellen uitgebroken.